Thema van de maand augustus in het online programma Rozenkruis nu is: Hoor hoe met zachte stem weer klinkt de roep. Gij moet o ziel ware kennis verkrijgen over uw eigen wezen en van zijn vormen en aanzichten. Meent niet dat er ook maar één der dingen waarover ge kennis zoekt te verkrijgen, buiten u zou zijn. Nee, alles waarover u kennis zou moeten bezitten, is in uw bezit, is binnen in u. Hoed u dan voor de misleiding, dat u de dingen die in uw bezit zijn elders moet zoeken. Velen vergeten waar deze dingen gevonden moeten worden en zoeken er naar buiten zichzelf, en worden daardoor tot fouten verleid. Maar later, later, komen zij dan opnieuw tot de ontdekking dat dit alles in hen, en niet buiten hen is. De dingen waarover kennis moet verkrijgen, bestaan eeuwig en zonder ophouden, en niets van dit alles is buiten uzelf. Wat buiten u is, zijn de dingen die reeds van den oorsprong los van u staan. Dat wil zeggen dat zij verschillende eigenschappen aannemen en opgenomen zijn in het proces van opgaan, blinken en verzinken. En derhalve is er buiten uzelf niets te vinden. Keer dan terug tot uzelf, o ziel, en zoek in uzelf alles waar ge kennis is. ...van behoor te verkrijgen. Een mens kan zich aardig gevangen voelen in deze wereld. In de sleur van zijn leven, in het onvermijdelijke verstrijken van de tijd... ...in de vaste patronen en tegenstellingen die veel lijden en conflict veroorzaken... Maar hoort, dwars door alles heen klinkt altijd weer de roep. Het is een klank, een vibratie, die in de mens het verlangen doet ontwaken naar vrijheid. De mens die deze roep ervaart, gaat op zoek. Wat is de oorsprong van deze roep? Is het mogelijk om werkelijk vrij te zijn? Wat moet ik dan doen? Hoe moet ik leven? Velen hebben deze roep ervaren en herkennen het verlangen naar vrijheid. Er moet toch meer zijn dan deze wereld die ik elke dag met mijn begrensde zintuigen waarneem en waarin ik met mijn beperkte kennis en gekleurde ervaring invulling probeer te geven aan mijn leventje. Ik wil het zo graag begrijpen, echt doorgronden zodat ik weet hoe ik moet leven en hoe ik werkelijk vrij kan zijn. Hermes Trismegistos wijst ons in bovenstaand citaat de weg naar het startpunt van onze zoektocht. Zoek in uzelf alles waar ge kennis van behoort te verkrijgen. Het gaat hier dus om een innerlijke zoektocht, naar zelfkennis. Dat is niet iets wat we kunnen doen. Het gaat hier zelfs meer om een niet doen. In het boek Hallo meneer God met Anna, geschreven door Anna's beste vriend Finn, legt de wijze Anna van acht jaar uit. Meneer God zei ik ben... En hij wil graag dat wij dat allemaal zeggen. Dat is het allermoeilijkste. Ik ben. Als je het echt voor mekaar krijgt om dat te zeggen, dan ben je er. Meen je het werkelijk? En je bent helemaal tot de rand toe vol. Je bent helemaal aan de binnenkant. Je hoeft dan geen dingen buiten je te wensen om de gaten binnenin je op te vullen. Dan laat je geen stukjes van jezelf rondslingeren. Van alle wijze woorden van Anna zijn het deze woorden die de grootste indruk op Vind maken. Want nadat ze dit verteld heeft, richt hij zijn blik naar binnen. Hij schrikt. Toen ik voor de eerste keer... Echt binnen in mijzelf keek, smeet ik de deur meteen met een klap weer dicht. Ben ik dat? Goeie grutten, ik leek meer op een overjuige grillere kaas. Vol gaten. Maar Finn vertelt dat hij de gaten steeds meer gaat herkennen en gaat begrijpen hoe deze ontstaan zijn. Ieder gat in zichzelf heeft de vorm van een verlangen naar iets, een motorfiets, een nieuwe televisie, buiten zichzelf. Door zijn verlangen te richten op de dingen buiten zichzelf, geeft hij een stukje van zichzelf weg aan de buitenwereld. Hij verliest een stukje van ik ben, wat een gat achterlaat in zijn wezen. Hij is niet langer vrij. Met dit groeiende inzicht groeit ook het verlangen om weer volledig zichzelf te zijn en de stukjes van zichzelf thuis te brengen in zijn eigen wezen. En zo gebeurt het. Nu wist ik hoe het met me stond. Het gat van de motorfiets was er nog steeds, maar het scheen een beetje te flikkeren, zoals een elektrische lamp die bijna kapot is. Toen op een dag ging hij uit. Het gat was er niet langer meer. Een groot stuk van mijzelf was op zijn eigen plaats teruggekomen. Ten slotte was ik nu op weg. Nog een paar kijkjes binnenin me en het drong tot me door dat ik helemaal vol begon te worden. En zo vervolgt het lied van deze maand. Kind, maak je hart nu vrij van al wat bindt, opdat Gods licht ook jou weer vindt.